Sinds vrijdag zijn bij de gevechten vijf mensen om het leven gekomen. De onrust begon na betogingen in de Thaise hoofdstad Bangkok, waarin de demonstranten eisten dat de regering zich harder opstelt tegenover Cambodja. In de divisie is Twente in punten gelijk gekomen met koploper PSV dat een beter doelsaldo heeft. Twente hield vanmiddag een punt over aan de uitwedstrijd tegen Utrecht. De uitslag was 1-1. Utrecht kwam in de eerste helft op voorsprong door de Kogel en Chadli maakte in de tweede helft gelijk. Groningen versloeg in eigen huis Willem 2 met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 Het weer wolkenvelden, het is overal droog. Temperatuur ligt tussen 8 graden op de Wadden en 11 in het Middenland. In de kustgebieden waait het hard. In het noordwestelijk kustgebied is het af en toe stormachtig. Ook morgen nog veel wind, dan wordt het 10 graden. Morgenavond gaat het regenen, dinsdag zonnig en rustiger. Romantiek en passie in à la Rus. Het nieuwe programma van het Nationale Ballet...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 Vijf minuten over vijf. U bent weer terug bij Langs de Lijn. Traditioneel het uur der overzichten. En terugkijken we houden u ook op de hoogte van de Engelse voetbaltopper Chelsea... met Torres in de basis tegen Liverpool. Met Suarez op de bank. Net begonnen hoor. 0-0. We houden u wel een beetje op de hoogte. En we kijken natuurlijk ook terug op onze eigen competitie... Utrecht-Twente was toch wel de wedstrijd van het weekend. En het werd ook een mooie wedstrijd. En bij Utrecht verwacht je vaak van Wolfswinkel in de spits. Geblesseerd, de moersje dan. Ook geblesseerd, dus stond daar ineens Leon de Kogel. Opmerkelijke speler dus. Maakte zijn eerste doelpunt vandaag ook meteen in de Eredivisie. 1-0, Leon de Kogel. Chadli maakte later gelijk. Reden genoeg voor onze verslaggever... om deze Leon de Kogel na afloop op te zoeken. Je eerste goal voor Utrecht, je eerste basisplaats vandaag. Dat moet een hele mooie middag zijn. Ja, zeker. Mijn eerste goal is een soort bevrijding. Je zegt het ook. Ik trap er bijna die reclamebord erin. Dat is gewoon emotie krijg je erbij. Een mooie week. Kun jij wat uh, vertellen over jezelf? Want we kennen jou inmiddels een beetje, uh, maar niet echt goed. We weten dat je bij Houten hebt gevoetbald, bij de amateurs. En dat je vroeger verdediger eigenlijk was. Hoe is dat eigenlijk allemaal gegaan? Uh, ik was vroeger dan centrale verdediger en speelde ook wel mid-mid. En uh, in de eerste jaar A kwam er een trainer die had geen spits. Dus die uh, ging mij proberen. En dat ging zo goed dat uh, clubs kwamen. En zo ben ik bij teruggekomen. Dus je bent eigenlijk een beetje per toeval in de spits terechtgekomen bij Houten... maar blijkbaar daar heel makkelijk en heel veel gescoord. Ja, ik scoorde iets van 25 in het seizoen. Dus, uh, en bij het eerste behouden speelde ik. Dus kwamen clubs kijken. In welke klassen speelde die toen? Eerst speelde hij in de derde klasse, nu tweede klasse. We waren gepromoveerd dan. En toen dacht jij ineens, oh spits, dat ligt me wel. Ja, het doelpunt te maken is het mooiste wat er is, vind ik. En dat wordt wel spits is. Hoe is het voor iemand die uit de streek komt, Utrechter is, om in zo'n stadion, in zo'n wedstrijd tegen de landskampioen dan een goal te maken? Heerlijk, ja echt heerlijk. Hier in, dit, in de goud helemaal vol. En dan ook nog je eerste goal maken tegen de landskampioen. Was je verrast dat je in de basis stond? Je wist natuurlijk van Wolfswinkel en Moelenga niet beschikbaar. De Moesje stond heel lang nog een vraagteken achter. Ja, daarom was het wel eigenlijk een verrassing. Ik dacht, misschien gaat de moesje toch spelen en dan zit je op de bank. Maar dit is natuurlijk een mooi debuut. En uh, wat vond je van de wedstrijd? Is het in jouw ogen terecht dat het eindigt in 1-1? Uh, ja, uiteindelijk denk ik wel. In de tweede helft was Twente toch wel een stuk sterker dan de eerste helft. Maar we hadden toch nog wel kansen. Bal van de lijn, van die plan, en de laatste. Dus we hadden hier eigenlijk ook wel kunnen winnen met 2-1. Het kan nog wat worden hè, met Utrecht, want 1-1 speler tegen Twente... met wat je terecht zegt ook nog wel kans op meer als het allemaal meezit. 3-0 winnen van Ajax. In 2011 loopt eigenlijk alles op rolletjes. Ja, het gaat goed in de tweede seizoenshelft nu. En ik hoop dat we die lijn gewoon voor kunnen zetten zo. En dan uh, kunnen we nog wel Europees voetbal gaan halen. Wat ga je vanavond doen? Ik ga denk ik uit de eten even. <laughs> ja. Rustig? Ja, gewoon even rustig uit eten. Niet uh, studio sport kijken en die goal 40 keer herhalen? Uh, ja, misschien neem ik het even op, maar dan uh, kijk ik het morgen wel terug. Ja, Leon de Kogel. Uitzending Uitzendinggemist.nl gaat hij morgen. <laughs> kijk. De marker van de 1-0 van FC Utrecht. Dat werd uiteindelijk 1-1 tussen Utrecht en FC Twente. Volgende week uh, ja, dan komen de beste badmintonners van Europa naar Amsterdam... voor de EK voor landenteams. Maar vier toppers uit eigen land ontbreken dan. Toevallig ook de finalisten vandaag tijdens het NK in Almere, Joui... Judith Meulendijks, Erik Pang en Paliama ze zijn er niet bij. Omdat er een conflict is tussen hun sponsor en de sponsor van de bond. Theo Plachard sprak erover met technisch directeur Martijn van Doornemalen van de Badmintonbond. Martijn, kun je nog eens uitleggen waarom die vier spelers... jou Judith Meulendijks, Erik Pang en Dicky Paliama niet zullen meedoen aan het EK over anderhalve week in Nederland? Nou, of ze niet meedoen, dat, dat weet ik op dit moment nog niet zeker. Maar het ziet er wel naar uit, laten we het zo even stellen. Uh, Badminton Nederland heeft een uh, contract afgesloten om uh, haar topsportprogramma's te kunnen financieren met uh, Yonex Japan. Daar krijgen wij materialen, financiën uh, en allerlei toestanden van om inderdaad onze topsportprogramma's voor ongeveer 55 spelers uit te voeren. En uh, betrokken spelers waar het nu om draait uh, uh, willen heel graag voor het Nederlands team spelen, uh, maar hun sponsor uh, verbiedt hun dat... Uh, wij hebben het aanbod gedaan om uh, toch uh, hen te laten spelen zonder uh, het extra logo op de snaren van hun rackets. Want ze mogen gewoon met hun eigen rackets uh, spelen, hun eigen materialen. En dat wordt uh, tot op dit moment geweigerd. De vier hebben inmiddels een uh, bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank in de Utrecht. Dus iedereen wacht op die uitspraak. En de vraag is of er dan tussentijds niet iets mogelijk is, niet iets te regelen is... Nou, die bodemprocedure is inderdaad aangespannen overigens niet alleen door deze vier spelers, maar met name ook door uh, hun, hun sponsors natuurlijk die daarachter staan. Uh, ja, wij hebben een aanbod gedaan en uh, ik denk dat het een uh, hele mooie geste is om de, uit de, deze zaak te komen. Maar uh, voorlopig uh, is de stand van zaken zo dat de spelers heel graag willen spelen, maar hun sponsor zegt nee, dat gebeurt niet onder deze omstandigheden. Jou Yi maakte net zelfs een statement. Ze werd opnieuw kampioen en riep voor de microfoon... wij willen heel graag spelen. Klopt, dat, dat weet ik ook. Ik heb met deze spelers uiteraard gesproken... want ik zie ze op dit moment niet dagelijks... maar ik kom ze op toernooien uiteraard tegen. We regelen nog steeds verschrikkelijk veel dingen voor ze. Ik weet dat ze heel graag willen spelen. Maar zij melden ook bij mij dat hun sponsor hen dat verbiedt. Wat is de consequentie als Badminton Nederland deze spelers toch opstelt? De consequentie is heel simpel. Dan uh, zegt uh, Yonek Japan uh, de overeenkomst die ze met ons hebben, zeggen ze op. Zit de zaak nu echt muurvast of gebeurt er achter de schermen iets wat in uh, de politieke wereld stille diplomatie heet? Uh, nou, er, er, er wordt natuurlijk uh, achter de schermen altijd wel gesproken. Uh, laten we hopen dat dat tot een oplossing lijkt. Dus op dit moment wordt er gesproken. Is er contact met Yonex in Japan? Hoe, hoe beschouwen zij deze kwestie eigenlijk? Maken ze zich daar druk over? Uh, Yonex Japan is daar heel simpel in. Die zeggen wij hebben een overeenkomst met Badminton Nederland en that's it. Als wij een fles wijn zouden moeten inzetten of ze wel of niet zouden moeten gaan spelen of zouden kunnen spelen. Wie gaat er dan winnen, denk je? Ik zou het liever doen om een kratje West fleteren, maar ik vrees dat jij gaat winnen. Fles wijn en een kratje westfleteren. Maar de vier beste badmintoners gaan waarschijnlijk niet uitkomen op de WK. We gaan we hebben over voetbal. Herakles, Almelo. Een beetje in die onderste regionen hangend. Zag Excelsior winnen, Vitesse en Feyenoord een punt halen. En wist eigenlijk dat er misschien wel weer eens gewonnen moest worden. En dat lukte uiteindelijk vanmiddag thuis tegen Roda. Willie Overtoon was daar de matchwinnaar. En daar speelde lange tijd Tim Breukers, twee keer geel. De 66 minuten moesten dus nog zo'n klein half uurtje met, vier, met tien man spelen. Het lukte. Het waren drie broodnodige punten. En dat vond dus ook doelpunten maken Willy Overtoon. Ja, inderdaad. Uh, Excelsior won gisteren, VV won gisteren. Dus uh, het was aan ons om, om ook uh, de punten te pakken vandaag. Het was te zien ook aan de instelling. Ja, inderdaad. Uh, ja, het, kon, het kon verband wel wat beter. Maar het belangrijkste was dat we, dat we strijd, uh, strijd toonden En dat hebben we vandaag uh, gedaan. Dat zeggen ze altijd, hè? als het uh, misschien wel de laatste weken of in ieder geval voetbal het even niet loopt, uh, dan moet het op een andere manier en dat werkte vandaag zeker. Ja inderdaad, dat heeft vandaag goed uitgepakt en ik denk dat het gewoon uh, de basis is uh, waar, waarop je moet terugvallen. En uh, ja, als je dan gewoon punten blijft pakken, dan uh, komt het voetbal vanzelf wel weer terug. Vanaf het eerste moment uh, ja, klapten jullie er eigenlijk op. Uh, jullie waren echt op zoek naar een hele snelle, een snelle voorsprong. Hè? Werkt dat zo? Ja, tuurlijk. Ik denk dat je dan jezelf makkelijk maakt. En dat je dan echt lekker in de wedstrijd kan komen. En je zag daarna dat ja, de dat toch ook een beetje in de wedstrijd kwam. En dat het een hele rommelige wedstrijd werd. En, uh, ja, dan is het toch wel lekker als je, als je wat sneller op voorsprong komt. Op het moment dat het niet lukt om aanvallend gezien echt dicht bij een keeper te komen. In het strafschopgebied, Dan moet je van afstand schieten. En uh, dat was ook de gedachte denk ik bij de goalen. Ja, inderdaad. Ik heb het er heel vaak over gehad, ook met de trainers. En, uh, ja, dat is een van mijn, van mijn sterke punten, mijn afstandsschot. En, uh, ja, dat is iets wat ik vaker moet doen. en Vandaag kreeg ik hem en ik dacht, ik schiet maar. En, uh, en daar ging het gelukkig in. gekke uh, zwaai zat er aan die bal. Uh, is het dan een fout van de keeper? Of uh, hoe zie jij dat eigenlijk? Um, ik weet het niet. Ik heb het niet goed teruggezien. Ik denk uh, ja, dat de, de, de keeper stapte voor, mij, uh, stapte voor mij één kant op... en die bal draaide die andere kant op. Ja, dus ik weet niet of je hem kunnen hebben of wel. Het is niet aan mij om, om, om, daarover te, om iets daarover te zeggen. Is het dan zo dat je gewoon een beetje... Op op, uh, ...op goed geluk mikt? Of, uh, die die zwieber, geef die echt mee omdat je die bal op de buitenkant van de vreef neemt? Uh, ik probeer hem altijd uh, te laten zwabberen, de bal. maar uh, ja, Vandaag had ik er wat geluk bij, omdat er uh, ja, stond natuurlijk ook wel wat wind. Natuurlijk. En, uh, ja, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, 1-0 gewoon, en uh, ja, is lekker. In de slotfase was het knokken, zeker na die uh, tweede gele kaart voor Breukers. Ja, klopt. Ik, uh, ik heb het niet teruggezien. Ik weet ook niet of het de gele kaart was. Uh, mijn gevoel uh, in het veld was dat hij uh, ja, hem gewoon uh, wel tegenhield, maar uh, wel reglementair. En uh, ja, zoals, zoals ik het zag, uh, was het denk ik uh, onnodig oh, om hem rood te geven. Maar goed, uh, daarna hebben we voor elkaar gevochten en, uh, en uh, voorsprong weten te behouden. Willy Overtoom, dus de matchwinner. Kijkt u zelf vanavond? Roda Keeper zag er een beetje ongelukkig uit, zou ik willen zeggen. We gaan naar de Euroborg. Daar eindigde de FC Groningen tegen Willem II in liefst 7-1. Daarbij vielen er ook nog eens een keer drie rode kaarten. Kortom, Groningen, Willem II en zeker ook scheidsrechter Kevin Blom maakten er een spektakel van. Filip Koken sprak na afloop met de Groningen trainer Pieter Huistra. Je bent toch wel het een en ander gewend. Maar het moet zelfs voor jou een merkwaardige wedstrijd zijn geweest. Ja, het was uh, natuurlijk vlak na de rust. Uh, even die 15 minuten. Het, was even, uh, ja, het kon alle kanten op op een gegeven moment. Uh, maar ik vond dat we de eerste helft. En na die uh, rode kaarten. Dat we toch een stevige grip op de wedstrijd hadden. En uh, nou ja, ook nog redelijk gespeeld hebben. Dus. Jullie kwamen een beetje stroef op gang in de eerste 20 25 minuten. En toch zie je ook daarin dat jullie heel rustig blijven. Nou ja, dat wisten we ook van tevoren. Hè. Tegen een veel verdedigend ingestelde team uh, is het spel toch heel anders. Dus dat betekent ook dat je met geduld en, en met rust moet spelen. Nou, ik vond de eerste team dat het net even te rustig was. Uh, de eerste kansen waren voor Willem 2. Nou oh ja, die kregen één of twee kansjes. En, en daarna pakken we het wel langzaam zeker het heft in handen. En, nou, en, op het moment dat we dan scoren, dan zie je ook dat we direct doorpakken. Dan moet de tegenstander natuurlijk ook wat meer uit de goal spelen. Dan wordt het ook voor ons weer wat makkelijker. Is zo'n uh, rode kaart hier. Waar Gronkwist uiteindelijk tegenaan loopt. Is zoiets nog te voorkomen, denk je? Ligt de fout al niet eerder? Nou ja, natuurlijk. Als het zo ver komt, is het vaak ergens anders natuurlijk al niet helemaal goed gegaan. Maar ja, dat gaat in een reflex. Die bal wordt ingeschoten, en in een reflex steekt hij zijn hand uit. En ja, dat, dat, ja, dat gebeurt dan. Maar zelfs toen heb jij je denk ik nog niet echt zorgen gemaakt, of wel? Nou, ook daarna met tien mannen is natuurlijk even wat repareren hier en daar. Dan moet je snel wisselen, dan moet je maatregelen nemen om je organisatie weer goed te krijgen. Maar zelfs in die periode ontstonden er wel wat kansen voor ons met tien man. En uh, ja, dan vervolgens kantelt de wedstrijd weer omdat zij ook rood krijgen. Jullie winnen met 7-1 en toch heb ik niet het gevoel dat dit jullie beste wedstrijd was. Nee, maar dat is ook altijd afhankelijk natuurlijk van de omstandigheden. En, uh, op een gegeven moment is het een hele rommelige wedstrijd. Dan gebeurt er van alles, dat krijgt dan de overhand. Maar al met al ben ik zeer tevreden op de manier waarop we hier gespeeld hebben. Die jongens hebben professioneel gespeeld. Die hebben uh, ja, eigenlijk op de goede momenten hebben ze toegeslagen. En uh, ja, dat is toch, daaraan kun je zien dat dit team aan het groeien is. En je komt toch weer in de buurt van de top van de ranglijst. Nou, daarom. Dus hoe uh, zo, zo langer uh, we, we daarbij blijven, hoe beter het is natuurlijk. We gaan het nog even hebben over Feyenoord-Vitesse. Vitesse-Feyenoord, om het goed te zeggen. Feyenoord leek op de drie punten af te steven. want het nam door Lucas Tanjos een voorsprong. En had de wedstrijd eigenlijk ook wel redelijk onder controle. Maar een onnodige, wat rare, dommige overtreding... mag je ook wel zeggen, van Gilles Wertz. Het strafschopgebied leidde de 1-1 van Vitesse in. Dus weg, de 1-0 voorsprong. De Belg, Chiel Wertz, over dat moment en andere momenten... in gesprek met Jan Roes. Ziel, vorige week die mooie goal... Uh, nu uh, achterin de penalty die je veroorzaakte. Wat gebeurde er? Uh, ja, er was een voorzet vanaf uh, hun rechterkant. Die gaat over uh, Van Ginkel en uh, Stefan de Vrij heen. Maar eigenlijk gaat die bal aan de zijkant en moet ik hem eigenlijk gewoon laten lopen of, uh, uh, voor me langs. Uh, maar ik wil die bal wegtikken. En ik besef eigenlijk dat ik te laat kom en ik raak uh, Van Ginkel. En uh, ja, ik denk dat de scheidsrechter hem kan geven. En hij heeft de penalty gegeven, dus, dus het is gewoon mijn fout. Wat doet het met jou op zo'n moment in de wedstrijd? Ja, het is vervelend omdat je net voor bent gekomen. En iedereen weet dat we in een moeilijke situatie zitten. Of in een moeilijke periode zitten. Vorige week speel je een, een, een goede wedstrijd tegen Twente. Ik denk met name de eerste helft van dag speelden we ook goed. Na de 1-0 vond ik dat we minder gingen voetballen. En, en dan ja, uh, maak je die, die fout waaruit de penalty komt. En dat is gewoon heel vervelend, omdat je weer weer zoiets hebt van ja, het staat, we staan weer 1-0 voor. En, en, en weer. Uh, door een penalty kunnen ze gelijk maken. En dan verspil je gewoon twee punten. En dat is mijn schuld, zo zie ik het. Dus dat is gewoon heel zuur. Hoe herstel je van in het veld op dat moment? Ja, herstellen. Je moet gewoon die knop omdraaien. En dat er volgens mij nog een half uur spelen was als het niet meer was. En je merkte dat wat ik zeg net, na de 1 nog 1 minder voetballen. Was er minder beweging waardoor je minder kon voetballen. Vooral op dit moeilijke veld. Dus je moet gewoon de knop omzetten en verder gaan. Want het biedt allemaal wel hoop voor Feyenoord, hè? ook deze wedstrijd weer. Jawel, met name de eerste helft en de kansen die je hebt gecreëerd. Dan moet je toch weer aan vasthouden. En uh, dit meenemen naar volgende week tegen Heracles. Heb je de trainer al gesproken? Ja, de trainer heeft zeggen gedaan in de kleedkamer. Hij uh, heeft ook aangegeven dat, uh, dat het een domme overtraining is, maar dat weet ik zelf ook. En uh, ja, de trainer praat over de goede en de negatieve punten, maar dat blijft binnen de kamers. Is het dan Sant erover ook voor jou, na zo'n bespreking in de kleedkamer al? Zanderover is makkelijk, omdat je die toch even meeneemt. Het is, het is vervelend dat je, je dan uh, de drie punten laat liggen. En dan neem je zelf toch wel een, een klein beetje schuldig. En uh, dan zet ik om um, dan uh, zo makkelijk te zeggen Zanderover en verder, dat, dat vind ik te makkelijk. Zal... Duurt nog eventjes bij jou ook? Uh, nou, ik zal vandaag zeker nog wel balen, vanavond ook. En dan uh, vanaf morgen is het richting Herakles. Vitesse, Feyenoord eindigde dus mede door die fout van Gilles Zwerts in 1-1. Ja, en volgende week dus uh, Feyenoord tegen Herakles. Herakles won vandaag met 1-0 van Rode Eerseeder. Een goal van Willy Overtoom was ook nog een rode kaart in die wedstrijd... voor Tim Breukers van Herakles naar twee keer geel. Matthäus Proes stond in het doel bij Roda en hij kiepte goed... maar een foutje van de pol was uiteindelijk wel de oorzaak... van de nederlaag van Roda. Daarover trainer Harm van Veldhoven. Ja, dat, dat, dat gebeurt dan hè, op deze momenten, dat het als ploeg misschien ook een beetje moeilijker is. Uh, dan krijg je dat dikwijls over je heen. De jongen doet het geweldig, uh, heeft zich getoond op het hoogste niveau. Dus op dat gebied weten we ook niet wat dat weer inhoudt voor hem. Maar dan komt dat ene balletje, dat zit er natuurlijk tussen. En dat bepaalt de uitslag en dat is jammer voor hem. Natuurlijk ook jammer voor ons. Uh, maar daar heeft het niet alleen uh, aan dat gelegen natuurlijk. Hoe moeten we deze fase van jullie nu bes uh, ja, beschouwen? Want uh, de, de harde feiten zijn natuurlijk dat je de laatste weken wel behoorlijk wat wedstrijden verliest. Ja goed, uh, we hebben drie wedstrijden gespeeld. De eerste uh, na de winstop die winnen we vrij overtuigend en die andere twee verlies je. Ik vond vorige week het anders dan vandaag. Uh, maar goed, het zijn twee wedstrijden die wij in onze mogelijkheden toch uh, met punten moeten kunnen afsluiten. Ja goed, uh, je ziet dat het gewoon wat moeilijker is. Uh, dat kan nooit. Maar op dat, dat vlak mag je het ook niet dramatiseren. Maar je moet reageren. En, ja goed, ik, ik vond het eerste uur vooral dat in die tweede bal... waar we normaal toch een man extra op middenveld... dat we daarin eh, ja goed, niet, niet altijd die scherpte toonden. En daar gaan we deze week weer over praten. Want volgende week is het Ajax en dan moet dat terechtgezet worden. Ik wil toch even over één ding en ander ding met je hebben. Uh, je contract loopt af aan het einde van het seizoen. Ga je verlengen? Maar die kans is reëel. Hè, dus wij zitten volop in gesprek. En uh, dat zal de komende weken blijken, uh, maar die gesprekken lopen. Dus uh, we zullen afwachten hoe dat verder verloopt. Waar hangt het voor jou nog vanaf? Nou goed, ook een beetje wat Roda voor de toekomst wil. Uh, ook wat er intern ook uh, daarin uh, gebeurt. Uh, je, uh, weet je de situatie met Martin, niet dat daar aan, aan vastgekoppeld wordt. Maar goed, je wil wel weten waar het naartoe gaat. Ook uh, qua groep, uh, qua entourage. Hoe kunnen wij doorgroeien? Want je wil altijd die perspectieven blijven zien. Ik zou niet willen dat ik een seizoen in moet waar ik zeg van... kijk, we hebben misschien ons plafond al uh, bereikt. Ik wil een seizoen ingaan waar wij opnieuw onze, onze doelstellingen kunnen verleggen. En dat, uh, dat wil ik ook duidelijk uitstralen naar de club toe. En, uh, en, en, en op die basis kun je alleen maar vooruit gaan. Zeg jij de kans dat Van Geel weggaat? Uh, uh, uh, zet jij dan even goed nog je handtekenen? Ja, uiteraard. Dat, dat, is niet, uh, dat is ook niet noodgedwongen aan een speel, en dat is ook niet noodgedwongen uh, gedwongen aan, aan Martin. Martin is een vakman, zoals uh, nog speelers bij ons die weer gaan vertrekken, ook uh, klassenspeelers zijn. Uh, daar is het absoluut aan gekoppeld, maar je moet wel je ambities tonen. Zeg ik iets geks als ik zeg, uh, het moet gek lopen als jij niet gewoon voor een jaar bijtekent bij Roda? In principe wel. Arjen van Veldhoven, trainer van de Noemer 7 Rode Eerste... in gesprek met Jeroen Elsoff en Martin Vergeel, de man waar we het over hadden... die staat inderdaad op de nominatie als technisch directeur... om te verhuizen naar Feyenoord. Het is even afwachten. Het is even afwachten, het is niet afwachten... want vanmiddag bij Groningen, Willem 2 uh, 7-1 was de uitslag... en er was andermaal een beetje uh, ja moment wat als heel belangrijk omschreven werd. Arjan Swinkels, eerder dit jaar, weet u nog, dat handje half achter... onder zijn lichaam kreeg hij een rode kaart voor een hensbal van Kevin Blom. En Middag kreeg hij weer een rode kaart van Kevin Blom. En de aanvoerder van Willem II was woedend. Nou is hij dat vrij snel, maar het was een beetje voor te stellen. Want scheidsrechter Kevin Blom beoordeelde een bal uh, in de onderbuik... leerde wijf vroeger thuis, om het zo te zeggen, van Swinkels als een hensbal. Blom verscheen de wel voor de microfoon van Filip Koken. Kevin, met welk gemoed sta je hier? Ja, met een uh, heel zwaar gemoed. Allereerst uh, richting uh, Willem II natuurlijk, hè, want die... Uh... Ja, die krijgen onterecht een rode kaart. En daarnaast als, als scheidsrechter probeer je elke wedstrijd tot een goed einde te leiden. En daar zijn dit soort cruciale momenten. Ja, die, die wil je gewoon goed doen. En uh, ja, als je dan de beelden ziet na twee, drie momenten... en na herhaling twee zie je dat zijn armen achter zijn... en dat er uh, geen sprake is van een handsball. En ja, dat is gewoon ontzettend vervelend. Laten we eens bij het begin beginnen. Ik neem aan dat je uh, dit zelf hebt waargenomen en niet bent afgegaan op je assistenten. Um, wat zag jij live... Ja, wat ik uh, live zag en wat ik ook van mensen begrepen heb die op de tribune zaten... was eigenlijk dat de bal tegen de hand aan ging. En, en ja, hij zich enigszins breed maakte uh, om het doelpunt te voorkomen. Want de bal was uh, gegarandeerd in de goal gegaan, naar mijn mening. Uh, dus ik zie de bal op de hand gaan en uh, ja, uh, ook een uh, die beweging zie ik hem maken. En ja, op dat moment beslis ik uh, rode kaarten en een op. Wanneer kwam je erachter in de wedstrijd dat je mis had?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 Begrijpelijkerwijs refereert men bij Willem II aan de thuiswedstrijd tegen VVV toen Swinkels er ook afging met rood. Jij was toen ook de scheidsrechter en uiteindelijk is Swinkels daarvan ook vrijgesproken. Is dit een soortgelijk geval of is het toeval allemaal? Nou ja, dat is inderdaad wat je, wat je terecht als laatste zeggen. Het is toeval, uh, voor mij was het vandaag Groningen-Willem 2 en niet Willem 2-VVV euh, zoals destijds. Uh, nogmaals, ook met Arjan heb ik uh, na aflopen nog uh, op een hele goede manier kunnen discussiëren over mijn uh, beslissing uh, destijds. En ja, dat staat er weer, weer helemaal los van. En ja, dat, uh, uh, ja, dat zijn twee verschillende wedstrijden.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 Ik uh, maak een uh, rapport van, uh, van datgene wat ik tijdens de wedstrijd heb, uh, heb gezien. Uh, ja, dat rapporteer ik naar de KVB. Zij zullen er naar kijken. En vervolgens uh, zullen zij een uitspraak erover doen. Dus ja, wat zij er voor de rest mee doen, dat, uh, dat kan ik nu niet, uh, niet zeggen. Kevin Blom dus, wel eerlijk, na afloop van Groningen Willem II. Hij heeft geen hekel aan Arjan Swinkels. Arjan Swinkels overigens nu wel even aan Kevin Blom... maar dat gaat ook wel weer over in de loop van de avond, denk ik. Eerder vanmiddag hoorde u dat Liziao het voor de vierde keer het top 12 toernooi tafeltenigst in Luik won. Bij de mannen was er een debutant... die uh, voor het eerst in zijn carrière de Europese top 12 won. De Griek Kalin Kos Hij versloeg in de finale de Wit-Russische speler... Vladimir Samsonov in zeven games. Radio 1, het NOS-journaal. Het is net half zes geweest. Hier is Lies loth in Egypte is de oppositie sceptisch over het eerste rondetafelgesprek met de regering. De moslimbroederschap, die voor het eerst was uitgenodigd voor het overleg, was het minst enthousiast en besluit morgen over verdere deelname aan de besprekingen. De broederschap had geëist dat Mubarak meteen zou aftreden, maar de regering heeft gezegd dat Mubarak tijdens de overgangsperiode op zijn post blijft. De regering heeft een aantal noodwetten opgeheven, persvrijheid toegezegd en gezegd dat alle betogers worden vrijgelaten.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 Volgens de politie was het amfetamine-lab in Waalwijk tijdens de inval in vol bedrijf. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. We hebben nog altijd veel wind uit het zuidwesten, maar de afgelopen uur is de wind iets afgenomen. In het binnenland staat nu een matige tot krachtige wind, windkracht 4 tot 6. En aan zee is de wind nog altijd hard, windkracht 7. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 7 in het noorden tot 5 in het zuidoosten van het land. De zuidwestenwind neemt nog wat verder af, landinwaarts matig aan de kusten op het IJsselmeer, vrij krachtig tot krachtig. En morgen zijn er wolkenvelden, maar vooral in de zuidoostelijke helft van het land schijnt regelmatig de zon. Morgenmiddag neemt de bewolking weer toe en tegen de avond gaat het van het westen uit af en toe regenen. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 8 op de wadden tot lokaal 12 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is morgen matig tot vrij krachtig, langs de kust krachtig en later weer hardwindkracht 7. In de middag in het noorden en noordwesten weer kans op zware windstoten tot 80 km per uur. In de avond draait de wind naar het westen en neemt daarbij af. Dinsdag is het droog, en zijn dan zonnige perioden. Het is dan wat koeler met een graad of 8 overdag. Na dinsdag kan er af en toe een bui voorkomen, maar opklaringen zijn er dan ook. Het blijft aan de zachte kant. Drie minuten over half zes. We zijn aangeland bij de overzichten. Straks natuurlijk onze eigen eredivisie. En eerst is al die prachtige competities in de landen om ons heen. In Italië leed koploper AC Milan puntenverlies. Bij Genoa kwam Milan niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Doelpunt voor de koploper werd gemaakt door Pato. Ook van Bommel speelde mee bij AC Milan. Napoli profiteerde ervan. De nummer 2 was met 2-0 te sterk voor, uh, bij Cesena. Het verschil met uh, Milan is nog maar drie punten. De nummer drie, Lazio Roma, deelde de punten met Chievo Verona. Het werd 1-1. Internationale kan Lazio vanavond passeren op de ranglijst. Inter neemt het op tegen AS Roma. En dan Engeland, waar Manchester United de eerste competitie-nederlaag van het seizoen heeft geleden. De nummer 19 van de Premier League. De Wolverhampton Wonders waren met 2-1 te sterk voor de koploper... waar Edwin van der Zar gewoon in het doel stond. Arsenal wist niet vol te profiteren van het puntverlies van de concurrent. Het leek er overigens even wel op in het duel met Newcastle. Want na een half uur, u hoort het goed, leidde de club al met 4-0... onder meer door twee treffers van Robin van Persie. Maar in de laatste 20 minuten ging het allemaal mis voor Arsenal. Rode kaart. En daarna scoorde Newcastle vier keer, waarvan twee keer uit een penalty. 4-4 was dus de eindstand. En Arsenal heeft vier punten achterstand op United. Manchester City, stadgenoot van United, staat derde op vijf punten van de koploper. De club heeft overigens wel een wedstrijd meer gespeeld dan Arsenal in Manchester United. City won wel dit weekend. 3-0 wonnen ze van West Brom met Chelsea. En de argentijn Carlos de maakte daar alle drie de goals. En dan de nummer 4. Chelsea speelt op dit moment tegen de nummer 7. Liverpool. Fernando Torres net overgestapt maakt voor Chelsea... dus zijn debuut tegen zijn voormalige club. En wij kennen allemaal Luis Suarez. Die begon bij Liverpool gewoon op de bank. Kuit staat daar gewoon in de voorroede. En na een half uurtje spelen... 33 minuten om precies te zijn. Hij gaat er net voor langs, zien wij nu. Staat het 0 tegen 0... Met Tottenham Hotspur Overigens maken we de top 5 van Engeland nog even af. Tottenham versloeg gisteren de Bolton Wanderers met 2-1. Rafael van der Vaart scoorde daar uit de strafschop. Ja, en is inmiddels ook gelanceerd. Is er niet bij aanstaande woensdag als Nederland tegen Oostenrijk speelt. Barcelona heeft op weg naar de titel in Spanje opnieuw geen fout gemaakt. Het bezoekende Atletico Madrid werd door de koploper met een 3-0-nederlaag teruggestuurd naar de Spaanse hoofdstad. Argentijn Lionel Messi was wederom de ster bij Barcelona. Hij maakte alle doelpunten. En daarmee komt zijn competitietotaal op 24. Voor Barcelona was het de zestiende zegen op een rij een record in het Spaanse voetbal. Barcelona komt door de zege op 61 punten. 10 meer dan achtervolger Real Madrid. De nummer 2 speelt vanavond thuis tegen Real Sociedad. En dan gaan we naar de Bundesliga. Vandaag het altijd wat beladen duel tussen Hamburger SV en St. Pauli. Werd afgelast. Vanwege de vele regen was het veld daar onbespeelbaar. Er waren wel zo'n duizend agenten opgeroepen. Die stonden al klaar, maar die konden gewoon weer lekker naar huis. Dus Louis van Gaal zal niet zo goed geslapen hebben. Want Bayern München stond met de rust met 2-0 voor. Tegen het laaggeplaatste FC Köln. Maar het was niet genoeg voor de overwinning. Want zonder de zieke Arjen Rob werd er uiteindelijk met 3-2 verloren. Louis van Gaal had wel een verklaring voor de nederlaag. Dat uh, kunnen we concentratie nennen. We kunnen dat als agressiviteit uh, nennen. We kunnen het als leiderschap nennen. Maar ik denk dat we das, uh, 90 minuten niet die concentratie behouden kunnen... dat we maken wat we verabreden hebben. Van Gaal, zegt u mag het allerlei dingen noemen: gebrek aan agressiviteit, gebrek aan leiderschap, gebrek aan concentratie. Maar daarom hebben we geen 90 minuten kunnen brengen wat we wel hadden afgesproken. Er werden veel punten verspeeld in de top van de Boendersliga. Nummer 3, Mainz speelde gelijk 1-1 tegen Werder Bremen. Bayern Leverkusen blijft tweede, maar verloor met 1-0 van Nuremberg. En ook afgelopen vrijdag verspeelde het koploper Borussia Dortmund. Al twee punten tegen Schalke in de zogenoemde Kolenpot derby. Bleef het 0-0. Dortmund heeft nog altijd 15 punten meer dan Bayern München. En andere Nederlanders kijken we tegenwoordig ook naar uh, Hoffenheim, waar Edson Braafheid zijn dag niet echt had. Hij mocht invallen in de 73ste minuut van het duel met Keizerslauter. Zeven minuten later werd Braafheid alweer uit het veld gestuurd, direct rood na een forse overtreding. Ryan Babel maakte de wedstrijd wel vol, scoorde niet. Hoffenheim won overigens wel met 3-2 van Keizerslauter. In België heeft Anderlegd afstand genomen van achtervolger Racing Genk. De koploper boekte een 2-0 overwinning op Sint-Truiden. Het verschil met Genk is nu zes punten, maar Genk komt zometeen nog in actie tegen Club En dan in Schotland, daar krijgen ze nooit genoeg van de Old Firm. Die spelen ze zo'n groot aantal keren per jaar. En dit seizoen krijgen ze er nog een paar bij. Want in de beker speelden vandaag hè, de Schotse FA cup Glasgow Rangers en Celtic in de vijfde ronde van het bekertoernooi. En het eindigde, u raadt het al, in 2-2. Dat betekent, zijn ze dol op in Schotland, dat de ploegen op herhaling mogen. over 1973. Het judo in Parijs. Waar Edith Bos heeft dus eerder vandaag teruggetrokken. voor de halve finale wedstrijd. op nog 70 kilo. Met het oog op Londen. Olympische Spelen over een maandje of 17. Henk Grol komt daar straks gewoon wel in actie, hoor. Dan tot, uh, tot 100 kilo. In de finale van het Grand Slam toernooi komt hij. Want de verliezend finalist van de laatste WK rekenen in de halve eindschat af. met Yevgenis Boradovko uit Letland. En Grol stuit in de finale op een van zijn grote concurrenten. de sterke. Tushwini Bayar uit Mongolië. Guillaume Elmond haalde ook de eindschrijd maar verloor in de eindschrijd... van de klasse tot 81 kilo op beslissing van de Koreaan Kim Je Boem. En hij was dus zilver voor Elmond. Een wielerbericht. Van Kanswelaar wilde zo graag de eindzege en de ster van Bessage. Ja, het is uh, helaas niet gelukt voor de Nederlandse formatie. Want de Fransman Anthony Ravaar die begon met een minieme voorsprong... Aan de laatste, de vijfde etappe in de ster van Bessage, en heeft die minime voorsprong weten vast te houden. Slotetappe leverde een zege op voor de Fransman Said Hadou. In het eindklassement had Vakantio Lai wel de plaatsen 2 en 3 in het bezit. De Italiaan Marco Marcati werd tweede, en Johnny Hogerland derde. Het stond aanvankelijk andersom in het klassement, maar Marcato had een paar bonificaties en passeerde daarmee Hogerland in het eindklassement. Dan gaan we naar badminton van vandaag. Hele spannende finale bij de mannen. Erik Pang pakte daar uiteindelijk de nationale titel door Dicky Palliama en een hele spannende drie-setter te verslaan. De Nels kampioen Pang na afloop eh, de kampioen dus in gesprek met de verslaggever Theo Plachard. Erik, hoe, hoe opgelucht was jij naar die, naar die winst? Ja, echt uh, ongelooflijk opgelucht. Uh, ik, had, uh, ik had bijna uh, weggegeven... Uh, ja, ik had, uh, ik had gewoon moeten afmaken. Nou. Wat een krankzinnige derde game. Ja, dat, was, uh, dat zie je niet vaak. Het uh, gebeurt uh, ja, op het hebben <laughs> We hebben al uh, vaker uh, zulke wedstrijden gehad. Dus uh, ja, het is weer gebeurd. Was jij 100 fit? Uh, ja, ik, was, uh, ik ben uh, redelijk fit. Ik heb wel uh, wat last, uh, wat kleine pijntjes. En, uh, maar daar uh, ga je gewoon doorheen. Dan even naar de kwestie. Het EK over anderhalve week. Jij bent er niet bij? Nee, ik uh, ben er uh, waarschijnlijk uh, laatst niet bij. En, uh, uh, ja, ik, uh, ik had heel erg graag willen, willen spelen. En dan uh, ja, ook uh, voor mijn eigen sponsor. Jouw vrouw, jouw Jee, maakte nog een statement voor de microfoon... toen zij de titel binnenhaalde van ik wil spelen. Ja, ik, ik wil ook heel, heel graag spelen... En, uh, ik hoop uh, ja, dat, uh, dat de bond dat ook uh, ziet, dat, uh, ja, dat wij de sterkste singlespelers zijn. En uh, ja, dat ze uh, met ons erbij echt een goed resultaat kunnen boeken. Proberen jullie zelf ook nog uh, om mee te werken aan een oplossing? Of laat je het over aan uh, advocaten en uh, sponsoren? Uh, ja, het gaat, uh, ik heb het al uh, veel geprobeerd. En, uh, ja, ik, ik, ben, ik sta altijd open uh, voor, uh, voor uh, een eventuele oplossing. Dus uh, eigenlijk gaat het nu uh, aan, de, aan de advocaat over. Deze kwestie wordt ook gevolgd in het uh, buitenland. Hoe kijken jouw uh, collega badmintoners er zo tegenaan? Ja, die, die vinden het echt heel uh, echt, uh, raar. En uh, die begrijpen het niet. Uh, uh, die, ja, uh, ze zijn er eigenlijk wel blij mee dat, dat wij niet meedoen. Ja, dit is pas uh, de rechtbank. Je kan daarna een hoger beroep bij het hof, je kan nog in Cassatie bij de Hoge Raad en je kan nog naar het hof in Lausanne. Dat is een klein lesje juridische situatie van mij. Ja, ja ik, ik weet het, het is uh, allemaal niet leuk. En, uh, maar ik hoop toch dat er snel uh, wat duidelijkheid uh, komt. Want uh, ja. het is ook schadelijk voor jou als het gaat om je pogingen om je te kwalificeren voor de Spelen, ja, je bent er toch uh, altijd uh, wel druk mee bezig. En, uh, ja, het is uh, niet fijn uh, om... Ja, uh, yeah, je wilt je toch meer op, uh, op badminton uh, uh, concentreren. Ja. Als je niet mag spelen, ga je wel kijken? Uh, dat weet ik nog niet. Nee. Erik Pank, dus Nederlands beste badmintonner. Waarschijnlijk niet op het EK sponsorgedoe om een rekketje. De goal. Alle wedstrijden van dit weekend. Te beginnen in Nieuw-Galgenwaard. FC Utrecht tegen FC Twente werd 1-1. Bij de rust van 1-0 door een goal van de kogel. En daarna, na de rust het 1-1 door Chatley. Twente liet dus twee punten liggen in de Galgenwaard. Maar trainer Michel Preudon was toch tevreden. Hij wist van tevoren dat het een zware wedstrijd zou worden. Als je verwacht van Twente, waar Ajax hier 3-0 verliest... waar Celtic hier 4-0 verliest... dat Twente gaat over Utrecht uh, lopen. Het is een heel zware wedstrijd. En... Uh... We hebben nog alles gedaan in, op het einde van de wedstrijd om die, die overwinning naar ons toe te trekken. Natuurlijk heeft Utrecht ook uh, een paar mogelijkheden gehad, maar ik denk dat we sterker waren op het einde van de wedstrijd. En door het verlies van PSV gisteravond had Twente dus bij Winst koploper geweest. Dat is niet gelukt, maar Preudom berust. Hij heeft nou eenmaal veel blessures. Maar zo is het, hè. we wisten dat en we hebben geprobeerd om... Uh,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 En dan hebben we ook uh, ja, de, de, de pech gehad om, om Tindali deze morgen te verliezen. En, en we moeten constant een beetje schuiven. En over blessures gesproken ook F Utrecht had ermee te maken. En daardoor begon Leon de kogel voor het eerst in de basis. En hij maakte meteen zijn eerste doelpunt. Ja, zeker. Mijn eerste goal is een soort bevrijding. Je zegt het ook. Ik trapte er bijna die reclamebord door midden. Het is gewoon emotie krijg je erbij. Heerlijk. Ja, echt heerlijk. Hier uh, in dit inderdaad uh, helemaal vol. En dan ook nog je eerste goal maken tegen de landskampioen. Een andere speler van FC Utrecht, middenvelder Kevin Strootman... werd deze week voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Er werd vandaag dus extra op hem gelet. Nee, kijk, je weet dat, uh, dat er toch een andere druk bij komt. Mensen gaan naar je kijken van hey, hij is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Alleen uh, ja, je probeert gewoon je eigen spel te spelen. Daardoor ben je ook bij het Nederlands elftal gekomen. Dan krijg je de kans daarvoor. En uh, ja, probeer je gewoon je eigen spel te spelen. We gaan naar Groningen, Willem II. Heeft u even, want het eindigde in 7-1 met de Russen. 3-0... door Krankvist, Stenman en Matafs Lasnik uit een strafschop. 3-1, Matafs 4-1, ook uit een strafschop. 5-1, de derde van Matafs. voltse 6-1 en Tadic maakte de 7-vol. 7-1, dus scoren voor Groningen. Maar het wedstrijdbeeld werd mede bepaald door drie rode kaarten. Eén voor Krankvist van Groningen, sloeg een balletje uit het doel. Eén voor Swinkels, alweer niet de Hens weer. En Pressel van Willem II, wel terecht, twee keer geel. En over die van Zwinkels was dus heel veel discussie. Hij kreeg rood omdat hij Hens zou hebben gemaakt. Maar op de beelden na afloop was duidelijk te zien dat die kaart onterecht was. Zwinkels was na afloop des duivels. Ik vind het uh, werkelijk waar ongelooflijk dat ik uh, twee keer door uh, Kevin Blom... En een rode kaart krijg en, uh, wat uh, twee keer niet terecht is. En uh, Daar kan ik me wel maatloos aan, uh, aan irriteren. Ja. Ik, vind het, uh, ik vind het echt werkelijk waar schande. Ik uh, krijg ik, uh, ik hem ik gewoon uh, in mijn kruis en... Uh, en uh, iedereen achter de goal begint te lachen. En ik krijg een bal terug, ik draai hem om en ik krijg hem gewoon weer. Ja, het is werkelijk qua Van der Zotten. Van der Zotten. En Swinkels doelt dan op de rode kaart... die hij eerder deze competitie van scheidsrechter Blom kreeg... in de wedstrijd tegen VVV. Die kaart werd vervolgens toen kwijtgescholden. En ook deze keer moest Blom toegeven dat hij fout zat. Hij maakte dan ook excuses. Allereerst uh, richting uh, Willem II natuurlijk. Hè, want die, uh, ja, die krijgen onterecht een rode kaart. En daarnaast als, uh, als scheidsrechter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 Herakles pakte dus de overwinning, ondanks dat de ploeg de laatste 25 minuten met 10 man moest spelen. Breukers kreeg twee keer een gele kaart en moest dus vertrekken. Matchwinner was uiteindelijk Willy Overtoom. En hij beseft dat zijn ploeg de punten hard nodig had. Ja, inderdaad. Uh, Excelsior won gisteren, VV won gisteren. Dus uh, het was aan ons om, om ook uh, de punten te pakken vandaag. Het kon net kon wel wat beter, maar het belangrijkste was dat we, dat we strijd, uh, strijd toonden. En dat hebben we vandaag uh, gedaan. Bij Rode FC ging het dit seizoen lekker, maar de laatste twee wedstrijden gingen verloren. Vorige week bij Vitesse en nu dus bij Heracles. Trainer Harm van Veldhoven raakt er niet van in paniek. Ja goed, uh, we hebben drie wedstrijden gespeeld. Eerst uh, na de winnenstop die winnen we vrij overtuigend en die andere twee verliesje. Ik vond vorige week het anders dan vandaag. Uh, maar goed, het zijn twee wedstrijden die wij in onze mogelijkheden toch uh, met punten moeten kunnen afsluiten. Ja goed, uh, je ziet dat het gewoon wat moeilijker is.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 De tweede bal op het middenveld, daar moet u dus op letten volgende week bij Ajax tegen Roda. Vitesse tegen Feyenoord was de halve 1 wedstrijd vandaag. 1-1, 0-0, Rust 0-1, Castaños 1-1, Aissati uit een strafschop. En Feyenoord pakt in een Gelderdom dus het eerste punt uit 2011 van 2011. dat had overigens wel meer ingezeten hoor, want bij een 1-0 voorsprong maakte Gilles Wets ja we kunnen wel zeggen, een domme overtreding, waardoor Vitesse een penalty kreeg. Mario Benen, trainer, die was er wel een beetje kwaad over. Natuurlijk ben je dan kwaad, dat lijkt me duidelijk. Kijk, het blijft mensen en ze moeten keuzes maken. Maar je moet weten als je in de 16 zoiets doms doet, ja dat kost je ook de wedstrijd. En ik vond ook dat je daarmee het, het spel uit handen gaf. He, we zaten goed in de wedstrijd, we, we waren op zoek naar die tweede goal. Ja, en dan proef je op een gegeven moment na die gelijk maken dat je toch weer achteruit gaat lopen en dat je wat hachelijke momenten in je 16 krijgt. En op het laatst pakken er weer nog een hele belangrijke kopbal. En dan de boosdoener Gilles Vert zelf. Schuldbewust is hij. Hij baalt ook wel een beetje van zijn fout. Iedereen weet dat we in een moeilijke situatie zitten. Vorige week speel je een goede wedstrijd tegen Twente. Ik denk met name de eerste half vandaag speelden we ook goed. Na de 1-0 vond ik dat we minder gingen voetballen. En, en dan ja, uh, maak ik die, die fout waaruit de penalty komt. En dat is gewoon heel vervelend. Omdat je weer, je weer zoiets hebt van... ja zal, We staan weer 1-0 voor. En dan verspil je gewoon twee punten. En dat is... Mijn schuld, zo zie ik het. Dus uh, dat, is, dat is gewoon heel zuur. Vitesse dan blijft dus een plaatsje hoger staan dan Feyenoord met één puntje voorsprong. De Arnhemmers kunnen ook elk punt goed gebruiken hoor. Maar toch vond Ismael Aissati niet dat zijn ploeg nou blij moest zijn met dit punt. Nee, ik denk niet. Ik denk als we drie punten vandaag zouden pakken dat dat, uh, dat, dat denk ik gewoon uh, terecht was. Alleen uh, jammer genoeg hebben we dat uh, niet gedaan. Zoals we wel vaker. Normaal verliezen we deze wedstrijd en uh, vandaag speel je gelukkig 1-1. De wedstrijden van gisteravond PSV tegen Adel Den Haag werd 0-1. Het enige doelpunt werd gemaakt door Wesley Verhoek, ver in blessure tijd. Excelsior won thuis van AZ, stond bij de rust nog 1-0 achter door Siktorssel. Maar Finken uit een strafschop en Klaasie uit een spelhervatting, zoals het zo mooi heet. 2-1, rood overigens nog voor Moisander. De az speler in de 91ste minuut. In het Aanberlenstra stadion bleef Heerenveen tegen NEC op 0-0 steken. 0-0 ja dan zijn we meteen bij VVV Venlo tegen NAC Breda 3-0 maar liefst 1-0 Moussa bij de rust toen miste Venlo nog een strafschop maar na rust Chula en Aawi maakten 2-0 en 3-0 en een lekkere wedstrijd op de vrijdagavond was er ook tussen Ajax en de Graafschap. Het werd 2-0 voor de ploeg van Frank de Boer. En dus is het aan de kop van de ranglijst allemaal wel weer een beetje in elkaar geschoven. Want PSV leidt gewoon, ondanks het verlies, 47 punten uit 22 wedstrijden. Ze hebben namelijk een beter doelsaldo dan landskampioen Twente... die ook 47 uit 22 hebben. Ajax heeft er 44 en staat daarmee derde. En Groningen pikt weer aan op 43 punten. ADO Den Haag 38 punten uit 22 wedstrijden ook heel goed. Om dan. Herakles winnend vandaag 24 punten. 13e. Vitesse heeft er 22. Feyenoord 21. Nog maar twee punten boven. Excelsior hier 19 hebben en 16e zijn. Venlo juicht weer met 13 punten. En in Tilburg is het de 22 gespeeld. 7 punten. Maar ook nog twee wedstrijden in de Jupiler League vandaag. Volendam tegen Den werd 3-1 en Spartakambuur 1-3. Ik hoor vandaag alles binnen. wat normaal de boel verpest. Lange leven, dag het leven zo mooi glazen. Zag op deze prachtig mooie dag. Op deze. de ruststand bij Chelsea tegen Liverpool 0-0 is. En vanavond om 10 uur heel veel nakaarten. Dione de Graaf presenteert dan langs de lijn. Prettige avond. Portugal zoekt in crisistijd nieuwe einders. Met de rug naar Europa richt het de blik op oude koloniën en nieuwe markten. En eventually de uh, future is in China. Spreekt u wel Chinees? Ja, dat <laughs> really. Een reportage vanuit het Atlantische puntje van Europa. Straks tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk het ongeveer zo.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 Geneeskundeboek biedt met 80.000 Engelse en Nederlandse boektitels... het meest complete, up-to-date aanbod in medische vakliteratuur. Kijk vandaag nog op Geneeskundeboek.nl. Uw medische boekhandel online. Vanavond in de tv-show Boer zoekt Vrouw International. Unieke verhalen over hoe het de boeren en hun liefjes vergaat in andere landen. Onwaarschijnlijke stories uit Australië, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Amerika. Met de eerste lesbische boerin...